zendt normaal uit in de vier grote steden. In de rest van het land is het station via de kabel of internet te beluisteren. Het weer vooral in het zuiden zonnig. In het noorden is het nog bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Door de noordoostenwind voelt het iets kouder aan. Ook morgen zonnig, maar in het noorden nog wat bewolking. Dit was het. En...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 In mij verschat. Ik wil haar aan je laten horen. Voordat ze stikt in dat wat...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 Zinloze berichten, die mijn levenskracht ontrichten. Ik wil geen wereld wereldvol illusie, geen achterkort, geen delusie. En haalt het leven uit mijn daden. But do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 Dat was begraven. Maar ik was zo benieuwd wat hij er nou van vond. En toen begon hij te vertellen dat hij een toffe vergadering... Maar vergadering? Nou, dat was het eigenlijk ook. Bijna wel, ook. bijna wel. Een toffe begrafenis vond. En uh, helemaal goed. En hij alle, alle, alle had alles gehoord. En hij was heel erg blij. En, uh, dus we hadden helemaal zoiets van... Wauw, dit is echt helemaal uh, prima gebeurd. Dus uh, heel snel kwam hij eigenlijk al terug. Hey, we gaan even naar uh, muziek luisteren. Want er is al zoveel gezegd.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 ja. Oké, okay, noem nog even de titel en de. Artiest. Beautiful van Lee Harris. Hey there, beautiful. I wonder, do you see?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 Think about them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 En wat nou het mooiste daarvan is, dat het is wat het is. Ze zingen, zingen door mijn hoofd heen, ik stap op de fiets en ik fluit ze naar, hoe kan zo'n man met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 Nou, dankjewel uh, Dion, voor de, voor de agenda. Dat heb je weer uh, zeer smakelijk verteld. Ik vertelde net, ook, ik zei net tegen Tony, van, wat kan je dat toch heerlijk smakelijk uh, vertellen. Je krijgt zin en, om een alles mee te maken. Uh, ja, zoals jij het vertelt, denk ik dat, uh, dat iedereen wel zin krijgt om daar inderdaad toe te gaan. Zelfs naar het Heksencafé. En ik moest ook meteen aan Herman denken. Nou, uh, we hebben ze tenslotte als gast gehad. Ja, precies. Wat, is, uh, dus, uh, wat, uh, wat uh, zijn die twee? Dat zijn de twee uit de Groene Godin in Haarlem. Van, ja. van welke waren dat ook weer Herman?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 27 februari. Ja, ja. Ik heb van jou, ik ben binnenkort jarig, ik heb van jou een cd gehad. Ik heb hem echt al in die twee weken 25 keer gedraaid. Ja, zo, ik dorp, zo ontzettend is mooi. Was... Ja. Iedereen aanbevelen Hij is, hij is on-Hollands mooi. Ja. Dat is niet. Dus alle respect naar alle onder ons hoor, maar dit is. Dit Trouwens, Geert Kimpe gaat de eerste exemplaren overhanden. Ja. Dus dat is wel ja. extra leuk natuurlijk. Ja, ja. ja. ja kijk eruit. Het is aan de zondag is de presentatie. Nou, wij hebben haar gezien in het Rossi tokusje van de Santiago de Compostela-vereniging. En echt, mijn bek viel open en ik had meteen uh, uh, kippenvel over mijn rug. En dat was uh, dus de hele optreden gebleven. Ehm. Um,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 tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Julie Stubenitski met het NOS journaal. De Libische leider Gaddafi lijkt bezig met een tegenoffensief in het oosten van het land. In de stad Brega wordt volgens verslaggevers gevochten tussen milities van Gaddafi en rebellen. Het is onduidelijk wie de stad in handen heeft... Aanhangers van de Libische leider zouden in hetzelfde gebied... een wapendepot van de rebellen hebben gebombardeerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... zegt dat Libië afstevend op een vreedzame democratie... of op een jarenlange burgeroorlog. Volgens minister van Defensie Gates is nog niet beslist... welke actie er moet worden ondernomen in Libië. Om half elf vanochtend had 8 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Onderzoeksbureau Sinovet heeft dat bekendgemaakt... In totaal mogen zo'n 12 miljoen Nederlanders vandaag stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. Bij de vorige statenverkiezingen was de totale opkomst 46,4 procent. Minister Donner vindt dat de campagne voor de verkiezingen te veel is gedomineerd door landelijke politieke thema's. In het Radio 1-journaal zei hij dat hij er begrip voor heeft dat het belang van de Eerste Kamer een rol speelt... maar hij vindt dat er genoeg zaken in de provincie spelen die belangrijk zijn voor de kiezer. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een schip met drie Nederlandse vissers omgeslagen. De drie mannen worden vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond ter hoogte van Duinkerken. De kustwacht zoekt met schepen, helikopters en duikers naar de bemanning van het vissersschip. In Amersfoort heeft de fractievoorzitter van het CDA... de plaatselijke partijvoorzitter van de PvdA ten huwelijk gevraagd via Twitter. Fractievoorzitter Roland Offerens stuurde een tweet naar partijvoorzitter Wanda Dijkstra met de tekst...